De gemeente wordt verzacht te zingen van Psalm 31 en daarvan de versen 5 en 6. Zal in uw goedheid mij verblijden, gij hebt mij aangezien en hulp willen dienen in mijn verdrukking en mijn lijden. Toen in mijn zalende, uw aangezicht mij kende, ook hebt gij mij niet weggestoten op mij van alle kant benauwd. Door zwijands hand, nee, ik heb uw trouwe hulp genoten. Gij deed met vaste schreden mij in de ruimte treden. Psalm 31, vers 5 en 6. Zal worden gelezen, 1 Samuel 23, vers 14 tot en met 28. 1 Samuel 23, vanaf het 14e vers. David nu bleef in de woestijn, in de vestingen. En hij bleef op de berg, in de woestijn Sif. En Saul zag hem alle dagen, doch God gaf hem niet over in zijn hand. Als David zag dat Saul uitgetogen was om zijn ziel te zoeken. Zoals David in de woestijn Sif in een woud. Toen maakte zich Jonathan de zoon van Saul op... en hij ging tot David in een woud en hij versterkte zijn hand in God. En hij zeide tot hem, vrees niet van de hand van Saul, mijn vader zal u niet vinden... maar gij zult koning worden over Israël en ik zal de tweede bij u zijn. Ook weet mijn vader Saul zulks wel... En die beiden maakten een verband voor het aangezeden des heren. En David bleef in het woud, maar Jonathan ging naar zijn huis. Toen togen de vieten op tot Saul, maar Gibia's zeggende, Heeft zich niet David bij ons verborgen in de vestingen in het woud, op de heuvel van Achilla, die aan de rechterhand der wildernis is, nu dan ook koning, Kom spoedig af naar al de begeerten uw ziel. En het komt ons toe hem over te geven in de handen des konings. Toen de Saul gezegend, zei de zal gezegend, zijt gij de heren, dat gij u over mij ontfermd hebt. Ga toch heen en bereid de zaak nog meer, dat gij weet en beziet zijn plaats, waar zijn gang is. Wie hem daar gezien heeft, want hij heeft tot mij gezegd dat hij zeer listiglijk pleegt te handelen. Daarom ziet toe en verneemt naar alle schuilplaatsen in de welken hij schuilt. Kom dan weder tot mij met vast bescheid. Zo zal ik met jullie gaan en het zal geschieden. Zo hij in het land is, zo zal ik hem naspeuren onder alle duizenden van Juda. Toen maakten zij zich op en gingen naar Sif voor het aangezicht van Saul. David nu en zijn mannen waren in de woestijn Maon, in het vlakke veld aan de rechterhand der wildernis. Saul en zijn mannen gingen ook op om te zoeken. Dat werd David geboodschapt, die van de radsteen afgegaan was, en bleef in de woestijn van Maon. Toen Saul dat hoorde, jaagde hij David na in de woestijn van Maon. En Saul ging aan deze zijde des bergs, en David en zijn mannen aan gene zijde des bergs. Het geschiedde nu dat zich David haasten om te ontgaan voor het aangezicht van Saul. En Saul en zijn mannen omsingelden David en zijn mannen om die te grijpen. Daar, daar kwam een bode tot Saul zeggende, haast u en kom, want de Filistijnen zijn in het land gevallen. Toen keerde zich Saul van David na te jagen en hij toog de Filistijnen tegemoet. Daarom noemde men die plaats Sela, maar Gleekot. Onze hulp en onze verwachting. Zij in de naam des Heren.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 of rijkelijk vermenigvuldigd van God, de Vader en Christus Jezus, de Heere, door den heilige geest. Amen. Zoeken wij dagelijks, ja, eens Heren, u zijt de God van de eed en de God van het verbond. Eeuwig en volmaakt in uzelf en in de openbaring naar buiten, de God van de Braambos die uw werk volvoert, die uw welbehagen doet, die u Israël tot een schutsheer zijt, die waar zal maken dat de schare, die ontelbaar is voor mensen, toegebracht zal worden dwars door de strijd, de druk, de kruiswegen heen, waar door u, u uw gemeente komt te leiden. Wanneer we vanavond weer mogen samenkomen, om een ogenblik stil te staan bij uw verborgen handelingen, die u wilde houden en naar uw raad ook uitvoert om de gezalfde tot het koningschap te leiden. Heb u daar van een exempel nagelaten op de aarde, van de arbeid van hem, die gegaan is van het kruis tot het heiligdom, maar ook van de kribbe tot het kruis. En het tweede zou er niet zijn als het eerste niet was beleefd om daarmee ook een les te geven aan uw gemeente, dat de heerlijkheid die voert naar uw kroonrecht en uw kroning, gegaan is in de weg van ringen in de weg van de onmogelijkheid, waardoor u ook uw gemeente aarde die de voetstappen achter u moeten leren drukken, leert van de verborgen leidingen. Davids lofzang heeft daarvan getuigd, Gods verborgen omgangen die de zielen waar zijn vrees in woont. Verleen ons uit het heiligdom de leiding en de zalving van uw eeuwige geest. Ze zal ons onfeilbaar leiden in de geheimen van uw goddelijke wezen, in de aanbiddelijkheid van uw deugden, ze zal ons leiden naar de diepten van Adams vallen in verlorenheid. En uw schepsel, dat licht verdronken en verzonken op de vlakten des velds, komt op te rapen door dat goddelijk alvermogen toen ik u voorbij ging. En toen zeide ik tot uw leef en uw bloede leef. En u stelde ze tot tienduizenden u. Dekte hun naaktheid. U kwam in een verbond met hen. Zo heeft de schrift het ons geleerd. Heren, maar ook in de leidingen die gezond houden. En met uw kerk, totdat uw rijk zal zijn vervuld. Het zal niet anders zijn. Er zijn omstandigheden van het leven anders. Al leven we in een wereld vol van techniek, al leven we in een wereld van onbegrensde mogelijkheden, van uw gemeente geldt nog altijd. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. En nu wilt u, O oh wie zal het ooit uitgewonden krijgen? Nu wilt u daartoe uw getuigenis gebruiken. U nam eenmaal bij de blind geborene het stof. U spuwde op de Om de mens te herinneren dat ze uit stof genomen was. En u hebt het gestreken op de ogen der blinden. Heer, u wilde dat dat slijk zou afgewassen worden in het badwater Siloam, opdat hij ziende worden. Er staat geschreven dat hij de mensen als bomen zag wandelen. En u hebt zelf, en we hebben daar zondagmorgen over mogen denken, de zoon des mensen is gekomen voorwaar u kwam, maar u kwam tot het oordeel. En dat oordeel zou zijn dat de blinde ziende zouden worden en die menen te zien en blij blindheid onder zouden gaan. O, dan mogen bij de aan- en voortgang de beden maar zijn. Of u onze blinde zielsogen mogen openen. opdat dat we waarlijk in mogen blikken in de heerlijkheid van uw goddelijke raadsvervulling van die auto's wijze raders, heren, die eeuwig stand houdt en altijd bestaat. Van dat wonder van het door u en het door u alleen, om dat eeuwige welbehagen. U sluit alles, maar dan ook alles van een mens erbuiten, opdat uw eenzijdig goddelijk en volmaakt werk naar buiten openbaar komen en het waar zal worden... Dat uw gemeente verblijdt in uw bedehuis. Overhoogde Goaal. Uw kroonrecht hebt u verworven. Uw kroonrecht hebt u gekregen. En u heerst. Zover de blindste heiden wonen tot u bekeert. En u zult dat waarmaken in de bewaring en instandhouding van uw zichtbare kerk op aarde, waar zoveel pijlen op gericht zijn, maar waar uw woord ook de waarheid zal doorleven, namelijk de poorten van de hel, die zullen uw gemeente nooit overweldigen. We mogen elkander u, de Heere, opdragen. Ach, dat u van de hemel nog wonderen mogen doen, in te midden van ons samen zijn, wonderen mogen doen aan de kinderen, wonderen mogen doen aan mensen, kinderen, die verstrooid te liggen als de beenderen aan de mondersgras gekoofd en verdeeld zijn. Dat was de opdracht, Preek tegen deze dorre doodsbeenderen. En dan heb u gezegd en ze zullen leven. En zo mag het ook vanavond zijn, Heere. Op dat uw wonderlijke daden verheerlijkt worden. U die alle legeringen van uw gemeente kent. Ook die legeringen waar uw gemeente geen licht en geen gezichten heeft. Ook die diepten waar wij niet in kunnen blikken. En die hoogten die wij niet kunnen beklimmen. Want u bent zo eenzijdig, zo soeverein, zo volmaakt in uw goddelijk handelen. O, dat we dat ook vanavond zouden mogen doorzien. En die leidingen die u wilde houden met hem, die hoog opgericht werd. Die de liefelijke in de psalmen genoemd wordt. ...en de beminde dat heren is. Zoudt u willen gedenken aan hen die thuis zijn? Mocht u nog willen wonen en werken... ...in de families, in de gezinnen? Heer, ach wat moeten we u zeggen? Wanneer er honger is... ...dan wordt er een begeten geboren om voedsel. Wanneer er dorst is... ...dan wordt er begeten geboren... ...naar de fontein die is geopend tegen de zonde. Wanneer we ons om bekeerlijkheid heen leven... ...en dan worden de middelen begeerd en gezocht. En daar waar de eeuwigheid niet op gebonden is... ...en de dood ons niet aanspreekt... ...dan komt die geruste dommel... ...dan slapen we gelijk op de top van een mast... En we wandelen als rans der ravijnen, waar ieder moment de dood zijn beslag krijgen kan. Wil u gedenken, heer, aan de noden die we u opdragen? Van hen die in het ziekenhuis verkeren, jonge levens, met al de zorgen die we nu mogen opdragen. De gade van een der broeders kerkenraad mocht vandaag uit het ziekenhuis terugkomen en de zwakheid als levens mocht ze thuis sterken en als een wonder doen inleven dat ze weer mag zijn onder de dak en de voeten mag staan mag in haar eigen huis Och laat ze vanavond een weinig onderwijzing komen we willen u aanschouwen de wees, de weduwe, de weduwe na de verdrietelijkheid van ouders en het gemis van hun panden Bouwt uw kerk, Heer, te midden van de verbrokkeling van de tijd waarin we leven. Dat Sion weer eens barensweeën mogen hebben. Over land en volk mogen u willen waken. En ook vanavond uw knechten die wat te doen hebben. Kracht geven, moed, lust, wijsheid. Maar vergeet ook uw dienstknechten niet als een kind van gelijke bewegingen. ...een riet die van de wind heen... ...en weder bewogen wordt uw knecht Paulus... ...heeft eenmaal uitgeroepen wie is toch door deze dingen bekwaam. Maar nu heb u zelf gezegd, heren... ...het is u gegeven de verborgenheden van koninkrijk gods te verstaan... ...en anderen is dat niet gegeven. Laat de kracht van uw woorden sterken ...en geeft vanavond te ervaren dat uw zegen en gunst over ons is en dat om Jezus wel. Amen. Wij zingen Psalm 54 de van het tweede en het derde vers 54 tweede en het derde vers want vreemden stekend hoofd omhoog tot mijn verderf ik ziet die rannen om mij te doden, samenspannen. Zij stellen God zich niet voor het hoog, zie God. Die nimmer mij vergeet is mij een helper in mijn lijden. Hij voert hen aan die voor mij strijden en ondersteunt mij in mijn leed. Hij zal dit kwaad is boos bestaan aan mijn verspieders vergelden. Rooiju, die tegen mij zich stelden, het gaat uw trouw en waarheid aan. We noemen 54, 2 en 3, terwijl we zingen, is haar collecte. Het woord Gods heeft ons geleerd dat de weg die de heren met zijn gemeente gaat, de weg van de strijd is de weg van de onmogelijkheid. Van de ganse triomferende gemeente staat geschreven dat ze allen komen uit de grote verdrukkingen. Maar het is ook een zekere waarheid dat de Heer op bijzondere wijze onder bijzondere omstandigheden betoont van de zijne af te weten. Voorbeelden in de schrift zijn daartoe overduidelijk. Wanneer is er al vastloopt bij de Rode Zee, dan maakt God een weg. Wanneer ze verkwijnen van de honger, dan drupt het manna. Wanneer ze zullen sterven van de dorst, dan komt het water uit de keisteen. En als de vijanden zeer machtig het volk omringen, getuigt de heren dat ze in deze strijd niet te strijden hebben. Jeremia heeft ervan geschreven dat even een dierbare zoon is en een troepend kind en Ozea, die drukt het nog sterker uit. Wanneer hij, als het ware, is er al voor het aangezicht van de levende God. En uit de mond des heren hoort, hoe, hoe zal ik je toch overleveren, o Efraim. Wel de heren zeggen, hoe, hoe kan dat nu, hoe is dat nou mogelijk dat ik u los zal laten, hoe zal ik u... ...overleveren, Israël, en hoe zal ik u maken en als Adama en u stellen als Seboem? Nee, dat kan niet, want mijn hart is in mij ontstoken en al mijn berouw is te samen getrokken. Hoe zal ik u overleveren? En dan weten we best dat er dus in de waarneming van het hart bij dat Ephraim die gedachte leefde, het is afgelopen... Zouden er inderdaad in het leven van de levende kerk... ...nee, dat zeg ik niet goed... ...zou dat door ieder die van die levende kerk is niet moeten worden doorleefd... ...dat er zoveel tijden en momenten in hun leven zijn... ...dat ze dat begrijpen, het is een verloren zaak. In de natuur, in andere omstandigheden van het leven... Het is voorbij. En juist dan is dat woord Gods hoe toch zal ik u overleveren. Hoe zal ik u overgeven. De Heere zegt dat bestaat niet als een strijd met mijn wezen. Dat is in de strijd met mijn raad. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn gunst en volk nooit begeven. Ja ja. En ik hoor u dat zeggen tegen me, makkelijker te bepreken dan te beleven. En dan ga ik, ja, dat heb je nog gelijk in ook. Ik heb eens onder een kerk gezeten in Kinderdijk, onder de oude dominee Blaak. En ik zie me nog van de preeksel komen in mijn gedachten. En die stond er even voor, die mensen, en toen zei hij met zijn hangduitsgestrekt mensen, dat is beter te bepreken dan te beleven. En dat die man nog gelijk en ook... God werkt door de mogelijkheid, maar hij doet het wel. En ja, hoe dat dan nu in de praktijk zijn zal, daar wil ik met u gaan overdenken. De schrift van vanavond, die vindt u in volgorde van onze bijbellezing. En ik ga u dat voorlezen uit... 1 Samuel 23 En ik lees u daar alleen het negentiende vers, hoewel ik ook het andere met u ga overwegen. 1 Samuel 23 Het negentiende vers Toen togen de sefieten op tot Saul te Gibea. Zeggende... Hij zegt niet, David bij ons verborgen in de vestingen in het woud, op de heuvel van Hagila, die aan de rechterhand der wildernis is. Nu dan, o koning, kom spoedig af naar al de begeten uw ziel, en er komt ons toe hem over te geven in de handen konings. Deze schriftwoorden ze bepalen ons bij Gods wonderlijke bewaring in de woestijnmaal. Gods wonderlijke bewaring in de woestijnmaal. En ik heb in deze schriften drie gedachten gelezen. In de eerste plaats het verraad van de Sefieten. De ijdele hoop van Saul. En de zekere verlossing van David, ja, Gods wonderlijke bewaring, komt ons in dit laatste gedeelte van het 23 e hoofdstuk tegen. En dan komt in de eerste plaats dat verhaal van de Sefieten. Toen togen de Sefieten op tot Saul naar Gibea, zeggende, heeft zich niet David bij ons verborgen. En Saul's ijdele hoop en Saul en zijn mannen gingen ook om te zoeken. En dat werd David geboodschapt. En dan die wonderlijke verlossing van David. En toch daar kwam een bode tot Saul. zeggende haast u kom, want de Filistijnen zijn in het land gevallen. En dan mogen Gods geest ook nu die verborgenheden ons willen leren... Zekerlijk, ik ga het hele verband, dat in het licht van deze waarheid zeker wel aandacht zou moeten hebben, niet helemaal met u doornemen. Omdat we immers in de laatste bijbellezing dat uitvoerig hebben toegelicht. En in die bijbellezing zijn we bepaald geworden bij twee mensen, David en Jonathan. En hoe Jonathan zijn reis gemaakt heeft naar David en dat ze daar het verbond hebben vernieuwd. Ik heb je dat de vorige keer op een B duidelijk gemaakt. De verbondsvernieuwing, dat wil zeggen dat de Heer daarop terugkwam. Je leest van die verbondsvernieuwing bijvoorbeeld ook in Gilgal. Toen de Heer het volk opriep, toen ze pas in het beloofde land waren om te herdenken aan die God die gezegd had, ik ben de Heere, uw God. Het was daar goed, daar in dat gebergte bij Agila. Daar waren kinderen Gods verenigd in Gods en verenigd met elkander. Van die hoogtijden, van als er twee of drie in mijn naam zijn vergaderd. ...dan ben ik daar in het midden van die hoogtijden die spaarzamelijk zijn. En in de donkerheid van de tijd hoor je er nog zo weinig van. Maar ik zou kunnen zeggen dat ze daar samen wel hebben ingestemd. Daar is het me goed en daar is het me zoet. En daar heb ik de honing gegaard... Van die wonderlijke plaatsen in de mensen leven, waarvan de Heer zegt: Stel u maar, spitsipilaren. Herinner ze maar als die wonderlijke momenten in het leven, waarin het woestijnleven geen woestijnleven meer schijnt, waar de strijd een ogenblik van ons genomen wordt. En waar een ogenblik waar wordt en dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zere wegen. Maar wanneer God goed voor zijn kerk is, dan is de duivel boos. En terwijl ze zich daar verwonderen in die sluiting en vernieuwing van het verbond. En Jonathan getuigenis geeft van het zekere koningschap. Van David. Zijn ze van de kant van de hel ook bezig? Ja. Israëls wachter sluimert niet, staat er. Hij is dag en nacht de bewaarder van zijn gemeente, maar de hel die slaapt ook niet hoor. Die slaapt ook niet. Oude meneer Verenen zou zeggen: als God eens een keer voest voor je geweest is, dan moet je maar denken. Dat de duivel wel bijzonder boos op je is. En dat gebeurt dan ook. En dan komt eigenlijk dat gedeelte. Dat handelt over die sefieten. En nu die sefieten nou uitgaan naar Saul. En nu die ontmoeting daar is. En de planning van Saul om nu David te grijpen. En de vraag wie zijn die sefieten? Was dat voor een volk? En waarom doen ze dat? En waarom gaan ze naar cel? Wat is de bewegreding daarvan? En wat voor geestelijke lessen moeten we daarin proberen te zoeken? Of liever, welke geestelijke lessen wil de Heer ons daarin leren? Ik denk dat het goed is dat we daar eens over gaan denken. Nou, kun je vinden in Gods woord wie het zijn. Ik denk... Laat het daar eens mee beginnen, want weet u, wanneer we deze geschiedenis lezen, dan komen we eigenlijk in de boek van de psalmen, de wonderlijke getuigenis tegen van David, hoe hij zich in die tijd bevond. Want juist op dat moment, toen de sefieten gekomen waren, is er een wonderlijke zielslegering opgetekend. En juist in die donkere bladzij in het leven van David vergunde de heilige geest om zin te blikken in dat hart van de man naar Gods huid. Mag ik u dat lezen? Daar hoeven we niet naar te raden, zeg ik. Een onderwijzing van David. Voor de opperzangmeester op de Neginot. Als de sefieten gekomen waren en zo gezegd hadden, verberg zich David niet bij ons. Dat kan je lezen op psalm 54. En dan gaat David die sefieten benoemen. In het plaatsje Zif, daarboven op de rotsen, aan de ene kant de dode zee. En aan de andere kant keken ze over de woestijn van Juda. En daar gaat David nu een getuigenis van geven. Luistert u mij. O oh God, hoor mijn gebed. Neig de oren tot de reden mijn monds. Want vreemden staan tegen me op. Tyrannen zoeken mijn ziel. En ze stellen goed niet voor hun ogen. Dan wordt ons dus medegedeeld. Dat zegt David daar in Zif. Daar wonen veel vreemden. Ze zijn binnengetrokken, hebben zich genesteld tussen het ware volk Israëls. En ze hebben daar in dat plaatsje Zif een grote overmacht gekregen. En als ik u de vraag stelde... ...waarom de sefieten dit doen... ...dan heeft David daarop geantwoord... ...dat zijn vreemden. Nee, nee, nee, nee... ...niet die vreemden... ...waarin de hoogtijden van het de man... ...na Gods hart ook van gezongen heeft... ...ik ben o Heer een vreemdeling hier beneden... ...en laat u geboden op reis me toch maar niet ontbreken. Nee, nee, nee niet die vreemden waarin het laatst van Psalm 39 van geschreven staat, weet je wel, ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vader, maar vreemdeling, die zich indringen in de zichtbare gemeente, die de plaatsen innemen waar het volk hoeft te hoort te legeren. En David die gaan. En 54 wanneer hij zegt toen die civieten gekomen waren. En tot zal gezegd hebben. Is David niet bij ons. Hij zegt het zijn tirannen. Begrijp je nu. Waarom dat we op psalm 54 gezongen hebben. Ik zie tirannen samen spannen om mij te vangen. Tirannen noemt hij. Zo'n tirannes. U kan dat wel weten. Nietwaar? Bijvoorbeeld Napoleon werd zo genoemd. En Hitler werd zo genoemd. Het waren tirannen. Dat wil zeggen. Hun doelstelling is. Dwars door alles heen. Hun doel. Hun oogwerk bereiken en dat is hun koninkrijk bouwen. Tyrannen, ze spannen samen. Als ik deze geschiedenis nasnuffel, als ik het zo mag uitdrukken, dan moet ik nog meer op gaan zoeken. Want ook zijn andere psalmen zijn in deze omstandigheden gedicht geworden. En dan weten we hoe David zich eronder bevond en hoe hij zich waarnam op die omstandigheden die we nu met elkaar moeten gaan behandelen. En ik zeg, dan weten we tegelijkertijd hoe Gods gemeente onder al die aanvallen van de machtende duiten is. Vreemd die, ze hebben zich wel ingedrongen. Ze hebben wel het kleed van de kerk aangetrokken. Ze hebben wel de taal aangeleerd. Maar ze zijn nooit tot het ware vreemdelingschap gekomen. En hun levensopenbaring is, is in een heilige tirannie. Omdat wat ze verogen stellen: hun kroon en hun vermeend troonrecht, om dat te halen. En ze zijn nog steeds niet gestorven. Van dezelfde wat David in 54 overzengt, hebben ze maar één doel. ...namen het leven van de aan Gods hart te beschadigen... ...hem zijn kroon en zijn troon te ontnemen... ...te strijden, zegt hij, tegen God en zijn dienst. Hoort u maar, want hij zegt in ditzelfde vers... ...en vreemden staan tegenop en Tyrannen zoeken mijn ziel... ...en ze strijden tegen mij ik heb nog wat nagelezen als je de schriften gaan onderzoeken en dan hoor ik in 31 David ook zeggen want ik hoorde de naspraak van velen en vrees is van rondom de zij te samen tegen me slaan, en ze denken mijn ziel te nemen en hoe zich daaronder bevond ook dat lees ik en ik zeide wel in mijn haasten, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Ik zeg u, wat mogen we dan inblikken in het hart van de man die hier vanavond onze aandacht vraagt, die de liefelijk in de psalmen genoemd wordt, toen de sefieten gekomen waren. En waar dat gebeurd is en hoe en nu die vragen die ik u ook gesteld heb, het waarom, dat ze vreemden zijn. En ze blijven vreemden. Al wonen ze in Israël, al spreken ze de taal van Israël. En dat blijkt in hun keus. Want daar in die velden van Zifa, ze wonen, verkeren 600 mensen, een vreemdelingsvolk... een opgejaagd woestijnvolk... met David, de zoon van Isië. En die inwoners van Zeef hebben daar totaal geen band mee. Ze begrijpen niet de strijd van David... en ze begrijpen ook niet de strijd van die 600 die daar zijn. Waar de kerk gods in de nood en in de dood... Een toevlucht neemt tot de levende God. Hebben deze mensen, toen ze het legertje van David gezien hebben, ook een toevlucht gezocht? Ze willen maar al te vlug en ze willen maar al te graag van dat deeltje af. David en zijn 600 die passen niet in dat levenspatroontje wat ze zichzelf opgebouwd hebben. En daarom hebben ze planning gemaakt. Ze moeten af van David... en ze moeten af van dat volk dat hem omringt. Dan is er toch niets nieuws onder de zon. En dan begrijpen we ook het waarom van hun doelstelling. Dan hebben ze maar één oogmerk. Dan zullen ze straks zeggen... ze vinden het zelfs een opdracht... Een taak, zo kunt u dat lezen. Want wat zeggen ze later tegen Saul, moet u dus niet gering overdenken. Ze zeggen, nu dan koning, kom haastig af naar de begetune zuur. En het komt ons toe hen over te geven in de hand van de koning. Dus het is hun doelstelling, hun strijd eh, tegen David... En de zijne. Dat is, dat zien ze als een plicht. Als hun taak. Houdt u vast, lessen te over. En ze gaan ermee naar sal, Hun toevlucht tot de boze. Toen de Heer. Kun je dat allemaal in Jobvlees? Satan in de zijne uitwierp: Hoe zijt het gevallen, o morgenster? Hoe zijt gevallen? En de openbaringen ons melden van dit gebeuren. En Michaël en zijn engelen kregen, en een derde dier van de sperren werd uitgeworpen. En we horen daarvan uit de patmos. Wee, wee, wee, degene die de aarde bewonen, want de Satan is tot u afgekomen. En hij heeft hier op aarde legioenen samengesteld. En onder die legioenen door alle tijden en eeuwen heen is het legioen van Saul, immers de mens, is de Satan toegevallen. Is het niet het woord van Jezus? En hij is een moeder van de bezinnen. De leugenaar heeft hier op aarde zijn legioenen. En ze mobiliseren zich samen. Heb je wel eens de gelijkenis doordacht. Dat als Jezus als het ware gevangen is. En Pilatus een boodschap laat brengen tot Herodes. Dat de staat... En vanaf dat moment waren Pilatus en Herodes vrienden. Nu nooit gelezen van die doelstelling van de hel. Het is nuttig dat een mens sterven voor het ganse volk. En die doelstelling die vinden we nu precies ook als die Sefieten gekomen waren. En de schrift zegt wat hun doel was. Ik lees... Toen togen de sefieten op tot Saul naar Gibea. Samen spannen de tirannen om mijn zielsverdriet. Zongen het toch de toevlucht genomen tot teleur? Is David niet bij ons? David moet weg. David zat niet alleen Saul in de weg. Maar die zat ook een hoopje anderen in de weg. Oh, het was niet alleen Saul die zijn bittere vijandschap tegen God, tegen Gods raad, tegen Gods keus, tegen Gods leiding betoonde. Want dat was het toch. Maar zoals duizenden in onze tijd mensen... Samenspannen, vreemden, tirannen, ja? Met het doel Gods lieve raad, Gods gemeente en de leidingen die hij met zijn kinderen houdt te vernietigen. Nu weten we waarom deze fieten naar Gibia gaan. Gibia, dat was toen de residentie, dat was de hoofdstad waar Saul zijn paleizen had. Waar hij zijn legers gelegen had. En Saul is maar al te blij geweest als ze kwamen. Ook dat kunt u horen. Heeft David zich niet bij ons verborgen in de vesting in het woud op de heuvel van Hachila, Die aan de rechterhand van de wildernis is. Dat we zeggen, ze weten de legering van de kerk. Maar begeren de legering niet. Later zou Saul tegen de zeggen. Ga hun gangen na. Ook daar kom ik zo op terug. Ze hebben David nagespeurd alleen. één ding zijn ze mis in. Ze denken dat David er altijd nog in Achilles zit. Boven op de bergen. In de vestingen. Zouden ze geen kennis genomen hebben van het verraad van de inwoners van Achila? Waar we de vorige keer ook al u op gewezen hebben. En David de Heer vraagt, zullen ze me overgeven? En de Heer heeft gezegd, ja. Sommige verklaarders zeggen, terwijl David daar aan de Heer vraagt. Of de inwoners van Achila ze zullen overgeven. Is die delegatie... Uit Sif al onderweg om naar Zal te gaan. Ik zie ze gaan en ik zie ze elkander ontmoeten. Wat is het op een wonderlijke wijze door de here toch weergegeven? Houd David zich nu dan niet verborgen. Wij We weten precies waar dat hij is. En nu dan. O koning, kom af, hoor je? Ze hebben het ontslag van Saul, het afnemen van het koningschap, het afscheuren van het rijk niet kunnen aanvaarden. Denk Ze hebben als ze uitroepen, o koning. Niet gebogen voor de absolute verkiezing Gods. Hij gaf een koning in mijn toren. En in mijn grimmigheid nam ik hem weg. Hoewel hij ontroond en ontkroond was. En een ijdel koningschap naast staat, Hebben de inwoners van Sif toch gezegd. En toch ben je onze koning. O koning. Nee die mens der zonde. ...heeft in zijn levenskeus... ...niet de kant van God gekozen. Satan de ontroonde... ...hij was immers... ...een van de morgensterren... ...onttroond en op de aarde neergeworpen... ...hier in deze huilende wildernis ...een eigen troon en kroon te bouwen... ...en die miljoenen van de... ...God afgevallen mensen... Ze roepen het vandaag en de dag oh koning, want we dienen hem in de sport en we dienen hem in de mode en we dienen hem in de moderne media. En we dienen hem in de dwaze theologie en we dienen, dienen hem als, als remersantisme en we dienen hem, oh breidt u dat maar uit mens. Zo is dit onderwijs van vanavond. Tot onderwijs, wat is uw keus? Zijn we als de inwoners van de Sefieten, o koning? En dan de vrucht. Kom spoedig af naar de begeerte van uw ziel. Zij weten dus wat Saul wil. Wat in het diepste begeerte van Sauls leven leidt, dat weten. Want dat zeggen ze even later, maar al te duidelijk. Namelijk, het komt ons toe hem over te geven in uw handen. Hoor je? Waar ik u in begin even opmerkte wat ze hier zeggen. Ze zeggen, o koning, wij vinden het dat het onze taak is, dat het onze plicht is, deze David en zijn mannen aan u over te leveren. Dat is onze taak en onze plicht. Ik kan, even zeggen, onthoud dat nu eventjes, eerlijk daarop doorga. En denk dan ook maar aan die gang, weet je wel, die Judas gemaakt heeft. Wat wilt u ge hem geven? Dat ik hem u overleveren? Hij zag het ook als een plicht om Jezus over te leveren. En ze hebben de prijs daar gewaardeerd en opgewogen, dertig zilverlingen. Weet je, het loon van de slaaf. Dat straks geworpen zal worden op de akker van de pottenbakker. En dan is er niets vreemds onder de zon. Het is onze plicht om ons te stellen tegen Davids koningschap. Tegen Gods keus. Want de Heer heeft toch gezegd, zalf deze is onze moderne theologie daar niet in getekend. En ik weet dat je vandaag in de dag dingen maar voorzichtig zegt moet. Ik weet ook dat je gauw een stempel opgedrukt krijgt. Maar ik zou toch aan u willen vragen. Roep dan maar eens die preken in uw gedachten van onze oude leraars. Hij leest dan nog maar de verhandelingen van de oude Dominik Kerst. En leest zijn kostelijke dogmatiek. En leest zijn kostelijke catechismus. Als hij waarschuwt voor diezelfde dingen die hier ons gezegd worden: men moet van de waarheid, die naar de godzaligheid af. Van die leidingen die God met zijn kinderen houdt... ...zeggen we, het wordt allemaal onbegrijpelijker. Terwijl ze niet doorleven. Dat er inderdaad een erfdeel deel op aarde is... ...die zo vaak tegen de heren moest zeggen... nee, ik begrijp het niet, ik begrijp het niet. Het is de strijd die ze vandaag toespits van alle kanten... ...men vindt het noodzakelijk om goed te schrijven... Tegen die leidingen die de Heer altijd heeft laten preken. En men citeert esk. En men es citeert Boston. En men durft het aan om de vaderen aan hun kant te zetten. Ja, het is onze plicht. En Gods kinderen, die weten van die louteringen. En wat doet Saul nu? Moet u eens luisteren die reactie van koning Saul Toen zei de zou, gezegend zijt, gij lieden, de heere dat gij u over mij hey. Hoi, Ik denk weer maar aan de beeldspraak die de koning der koningen voer, toen hij daar voor Kaya vast stond. En vast dan toch uiteindelijk hem die getuigenis doet geven. Dat hij de zoon van God is. En dan uitroept. Wat getuigenis hebben wij nog van nodig. En dan ziet u daar eigenlijk ook zoiets. Gezegend zijt gederen. En hij scheurt zijn klederen. En wat getuigenis hebben we nu nog van nodig. Ach mensen... David is slechts een exempel van het beeld van hem die uit zijn lendenen zou voorkomen. Gesegend zijt ge de Heer. Hij zegt, ik prijs de Heere. En de Heer, die prijs jullie ook. Dat je nu toch bij me gekomen bent. De kanttekening die maakt daar een hele opmerkelijke uitdrukking bij. Weet je het de kanttekening zijn? Die kanttekening zegt, eindelijk zegt hij, gezegend zijt ge de heren, dat je het voor mij opneemt. Want zeg maar, kanttekening, weet je, die David, die loert op mijn leven. En die David, die strijdt tegen mijn rijk. En die David, die probeert mij te doden. Lees de kanttekening, zeg maar. En dan zegt die kanttekening: dat zou het net omdraaien. In plaats dat hij zijn vijandschap bekent. en bekent dat hij op jacht is naar David. zegt hij tegen die inwoners van Zif. gezegend zijt gederen Want die David die loert op mijn leven. En die David die beraad aanslagen tegen mijn koninkrijk. En zo is de duivel een verdraaier van de woorden gods. en van de doelstelling Gods. En dan komt daar een gesprekje. Het is of de Heere als het ware zegt, ga daar nou eens bij zitten. Ga nou eens luisteren hoe die mensen met elkaar omgaan. En wat ze met elkaar aan het verhandelen zijn. Want dan hoor ik die serviette. Maar ik hoor ook zou. Het is zo wonderlijk dat de Heer vaak zulke geschiedenissen ons als het ware visioneel voorstelt wat daar gebeurd is. Die inwoners vreemde steken het hoofd omhoog, ja, die zitten even later in dat koninklijke huis en die zitten daar heel liefelijk en vromelijk en ze halen de heren er ook nog bij, natuurlijk zitten ze te praten over, over het koninkrijk van de huil. Want Saul dient ons belang niet, en hij dient het koninkrijk niet, en hij dient God niet. Hij dient alleen maar zichzelf en dan hoor ik daar een wonderlijke samenspraak. Toen zei de Saul: Gezegend zijt, de Here, dat Gij u over mij ontfermd hebt. Gaat toch geen bereid de zaken nog meer dat ge weet en beziet zijn plaats. Als zijn gang is, wie hem daartoe gezien heeft... ...want hij heeft tot mij gezegd dat hij zeer listiglijk bleek te handelen. Bedoeling? Niet zo moeilijk. Kijk, ze zal, toen je nog vroeger bij mij in het paleis was... ...en dat was een krijgstof geweest... ...en dan deed ik daar onderzoek naar. Want zou dat weekje, die had hem regelmatig uitgezonden... He? opdat hij in die strijd sneuvelen zou. En zo was altijd weer opnieuw nieuwsgierig, dat blijkt dus nu, hoe dat David toch weer telkens onkomen was. Maar als hij terugkwam van zo'n vuil tocht, en er waren weer overwinningen gehaald, dan zei hij, kom eens bij me zitten, mijn zoon David, en vertelt het nou toch eens, en hoe heb je toch wel gestreden, en hoe heb je die overwinning toch wel gehaald. En David in de onnozelheid en de oprechtheid van zijn ziel. Die heeft dat tegen die koning gezegd. Dat heb ik zo en dat heb ik zo. En op die wijze gaat overwinning. Ja, zeg zo, dat is de heel listig. Dat, wel, dat woordje listig wil niet zeggen in een ongunstige zin zoals wij daarover denken. Maar zoals het grondwoord het eigenlijk zegt. Met grote voorzichtigheid wandelde en handelde ik in de straat. Ik zal weten, dat weet ik goed, dus laat me daar eens over praten. Rekent erop dat hij een krijgsman is. En gaat het goed na, van uur tot uur en moment tot moment en zendt uw verspieders uit. Daarom ziet toe. verneem naar alle schuilplaatsen in de welke hij schuilt. Kom dan weder tot mij met een vast bescheid, zo zal ik... Met uw lieden gaan en het zal geschieden zo een in het land is, zo zal ik hem naspeuren onder de duizenden van Judah. Ook daar wordt een verbond gemaakt. Opmerkelijk eigenlijk dat aan deze geschiedenis de rijke en de wonderlijke verbondsopenbaring bekend is tussen David en Jonathan. Zij u waar de zalving van Gods geest was en het getuigenis van de Heilige Geest. En even later zegt de schrift, nu hebben we weer een samenkomstje. En ook daar wordt een verbond gemaakt en ook daar worden afspraken gemaakt. En aan de ene kant de raadslagen des heren en aan de andere kant de raadslagen van de hel. Ja, acht ze maar niet klein in onze dagen. Want de bijeenkomsten van degenen die Gram zijn... ...ze zijn ook niet uitgestorven. En wat er dan beraadslaagd moet worden... ...wel, kom weder als je hem nagegaan hebt. Een gemeente, dan hebben ze dat goed met elkaar afgesproken. Ze zullen teruggaan, ze zullen verspieders zenden... Ze zullen het heel nauwkeurig bijhouden, de ene dag is die hier en de andere dag is die daar. En daar legert hij zich en daar hebben ze te eten en daar zijn hun lafenissen. Je moest ze helemaal goed nagaan. Weet je dat de haal erg nieuwsgierig is? Naar nou, de legeringen van de kerk, waar ze legeren. Dus ze geloven nog in de onderscheiden legeringen, want die horen ze natuurlijk. En ze horen van de verborgen onderhoudingen. En nu heeft, heeft zo tot die Sefieten gezegd. Ga dat nu alles eens opschrijven. Kan je prachtige brochures van schrijven. Weet je wel. Nou? Hoe het allemaal gaat. Weet je wel. En dan optekenen. En dan gebruiken. En dan gebruiken om je vijandschap te spuien tegen God en goddelijke zaken. Ik ben duidelijk genoeg denk ik. En dan, nou, dan gebeurt dat ook. Ik zie een afscheid. Zie zo in zijn handen wrijven. Zie zo. Nou, eens voor mekaar. Nog een paar dagen. En dan zijn de aanvallen op zijn troon verijdeld. Ja? Maar dan gaat God beginnen. Ook dat hebben we gezongen. De Heer zal voor me strijden, zongen we. Hoe? Laten we eerst maar zingen. Eer ik dat nog verder met u ga overdenken. 18, het negende vers. Ik kan met u door sterke benden dringen. Met mijn God zal eens over muren springen. De zere weg is gans, volmaakt en recht. louter rein en trouw, al wat hij zegt. Hij is schild, een toevlucht voor de vromen. Voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. Wie is een God als hij in tegenheen. Wie is een rots dan onze God alleen. Psalm 18, daarvan het negende vers. Gezongen, zonder te doordenken wat de historische achtergronden waren wanneer hij dit zong en door welke omstandigheden hij zijn hart ophief naar de levende God wat hebben we het vaak onbedachtzaam nagezongen en wat verbazen we ons wanneer we het leven van de naar Gods hart naspeuren. Zo van uur tot uur. Want je vindt in heel de schrift nergens één Bijbelheller. Waar zo van uur tot uur eigenlijk zijn leven getekend is. We hebben nog veertig maal over het leven van de naar Gods hart met u gesproken. En elke keer opnieuw als je leest. en denk ik, oh God wat een verborgenheid. Van de verborgen. Heren. Om de louteringen te tekenen, die de Heren met zijn kinderen op de aarde houdt, opdat u niet u vreemd zou voelen in die strijd, in die onbegrijpelijke strijd, waarvan ik u wees naar de sefieten. Nou zingt het maar na, En vreemden steken hoofd omhoog. Ik zie die rannen samenspannen. ...en stellen een God hun niet voor het oog. Kerk zal veel vele strijd... ...en verdrukking ingaan. De louteringen... ...ik had het over Gods bijzondere bewaring... ...in de woestijn van Maon, ...want als Saul de boden teruggezonden heeft... ...en ze hebben de opdracht goed begrepen... Nou zijn ze zoeken gegaan. Ze hadden toch immers tegen zo gezegd op de heuvel. Daar verbergt hij zich tegen het zuiden. En ze zijn naar Sef terug gegaan. Ze hebben met elkaar gesproken. En ik hoef niet aan een legkunde te doen mensen. Maar ik zie ze weer voorzichtig het plaatsje Zeef verlaten. Dat lag boven in de bergen heb ik gezegd. David die moet daar zitten. En ik zie ze als het ware schuifelen, als een slang. Van het ene plekje in het andere. En ze komen naar enkele dagen terug. Heb je hem gevonden? Nee. Hij is niet in Gehila. Heb je hem gevonden in Zuiden? Nee. Laten we nog eens even kijken, daar onder de bergen. En ik zie ze zoeken en speuren en nagaan. En ze komen even later. Heb je hem gevonden? Nee. Vergist u niet mensen. Ze hebben mijn gangen nagegaan. Zegt hij in psalm 31. Van stap tot stap. En wat zegt de schrift van vanavond. Toen maakten zij zich op. En gingen naar Sif. Voor het aangezicht van zo. Maar David nu en zijn mannen waren in de woestijn van Maon, In het vlakke veld aan de rechterhand der wildernis. Ze zijn aan de andere kant van de berg naar beneden gegaan. En als u wat bijbelse aardrijkskunde weet, dan weet u waar de woestijn van Maon is. Zo tegen de rode zee in een huilende wildernis. Hij was toch, heeft zal gezegd, slim... De boden hebben bericht dat ze bezig waren. En hij heeft zijn vluchtwegen, David. Ja, met mijn God zal ik, ja toch, sterke bende drie. En dan komen ze even later, die inwoners. Want ze zouden dus een bericht geven. En zo, en moet ik moet het maar eerlijk zeggen, zo, we hebben niet gevonden, hij is weg. We hebben gezocht op de heuvels en we hebben gezocht in de dalen. Hij is er niet meer. En wat doet dan Saul? Hij zegt wat? En hij mobiliseert ze met zijn duizenden en hij gaat toch zelf op wat. Dat leerde hij met de schrift en Saul en zijn mannen gingen ook op om te zoeken. Ja. Dat heiloze verbond heeft dus niet gegeven waar ze op hoopt u. Ja. Dat heilloze verbond, dat heeft ze niet gebracht was ze meenig. En dan gaat Saul ook op zoek. en u gaat God wat doen. Wat Laat mij nog God door sterke benden dringen. En terwijl David met zijn mannen zo om de berg heen trekken. Om langs de oever zo in de woestijn weer een schuilplaats te zoeken. Is ook zo langs deze kant. En plotseling komt er een bericht. We hebben hem. Laat God David vastlopen. Laat God David zo in de valkuil terechtkomen. Want even later blijkt dus. dat Zou eens zijn leger David hebben omsingeld. En wat hij daar nu ervaren heeft. Wel, dat heb ik u uit Psalm 31 voorgelezen. Moet ik, om het u duidelijk te maken, nog eens een paar versen citeren? Hoe David daar leefde? Of nog veel beter. In Psalm 18. Want dat is ook in diezelfde tijd, denkt men gezegd. Hoort maar. Ik lees. Gij hebt mijn voetstap ruim gemaakt onder mij... En mijn enkels hebben niet gewankeld, want gij omringde mij met kracht en strijden. Gij deed onder mij nederbukken die tegen me opstaan. Gij hebt mij uitgeholpen van de twisten des volks. Ze hadden haast als hun oren van mij hoorden, enzovoort. David, de man naar Gods hart. Gods weg is volmaakt, zegt hij in 18. De reden dat Heren Heer onderloutert. Hij is een schild. Allen die op hem betrouwen. En nu te midden daarvan. En zal die zegt. Zij zoon heb ik mijn doel bereikt. Nee zegt de Heere. Nu zal ik eens opstaan. En nu komt het openbaar. Hoe de Heer een bewaarder is van zijn volk. Goed luisteren kinderen gods. Nu is het toch wel hopeloos. hè? David in de val. 600 mensen machtige leger van sal eromheen inwoners van Kahila en van de Sefieten zijn dodelijk in opstand nou is het afgelopen met hem maar nee. nou gaat God een verlossing bereiden want we lezen niet dat David zegt mannen en nou achter elkaar nu. en nou al moeten door de dood heen maar we zullen die zal pakken en dan moeten we allemaal sneuvelen, maar we geven ons niet over. Nee, dat staat er niet. Met mijn God zal ik door de sterke benden. Nee. Geen wapengekletter. Te midden van de duizenden zit David. Zijn zaken aan God overgevend. Terwijl het gebrul van de vijanden in zijn oren is, en de machtigen hem van alle zijden omringen. Zou het dan toch waar zijn, van klacht en sliep gerust, van zeer trouw bewust. Tot ik verkwikt ontwaakte, want God was aan me zijn. Dat is toch een wonderlijk volk. En met een wonderlijke legering en met een wonderlijke God die hun zaken richt. Want als Saul zich opmaakt, komen maar naar Bodes. Ja. En de tent van Saul wordt die binnen is een salk en boodschapje. Jij hebt op David geloerd. Maar de Filistijnen hebben ook geloerd. Ja. Dan ben je weggetrokken uit het land. En toen zijn de Filistijnen van alle kanten binnengekomen. En nu zit Saul tussen twee vuren. Aan de ene kant de Filistijnen. Aan de andere kant David. Ja. Nu heeft hij zichzelf in een positie gemanoeuvreerd. Dat de Heer nu doorslaan kan. En dat doet de Heer nog niet. Wat een wonder. Die met veel lang verdragen heeft. De vaten der storens. En David. Die ziet tot zijn wonder. En zijn verbazing. Dat daar in die woestijn van om iets plaatsvindt. In plaats dat die legers. Hun ring om zijn leger al korter maken. Opdringen, ziet hij tot zijn verbazing. Ze vertrekken. En ze gaan terug naar Gibea. En ze laten een strijdtoneel achter zich. Zonder slag en zonder stoot. Wat de Heer eenmaal tegen uh, Jozefat gezegd heeft. Wordt in het leven van Gods kinderen maar al te waar. En het is groot dat je beleven mag. Je zal in deze niet te strijden hebben. Er zijn van die momenten. dat er zaken zijn in het leven van Gods kinderen. in natuur en genade. dat je er niks aan hoeft te doen. Ga je het onthouden? Gezegende plaats waar je God God kan laten. Dat gebeurt nou weer ook eigenlijk. Begrijp je? Want dan gaan die legers weg. Ik lees in de verhandeling van Samuel 23. En daar kwam een bode. Tot Saul zeggende: Haast u kom, want de Filistijnen zijn in het land gevallen. En toen keerde Saul van David na te jagen en toog de Filistijnen tegemoet. Hé. Hey. En dan zou je zeggen: David, nou moet je erachteraan, achteraan, hè? Niet? Dan kan je hem in de rug pakken. Grijpt die vijand. Vernietigt hem nu. God geeft hem je over. Nou Wat er wel wat gebeurd? Dat is een monnik. En dat ligt tot een gedachtenis in de schrift verankerd. U kan weten dat Samuel in een bepaalde geschiedenis, ga ik dat niet verhandelen, ik heb wel eens met de bijbel of met een middag met u over gesproken, daar stenen neerzet. weet je wel, Eben Haezer, tot hiertoe. Wij weten dat Jacob in Bethel een steen opricht. Bethel, de heren was in deze plaats. Wel nu die plaats, daarin de woestijn van Maon, krijgt ook een gedenkteken. Daarna, en daarom noemde men de naam die plaats, Sela Magelukot. Sela Magelukot. Ze zijn weg. En David die staat er met de 600. Geen schrammetje mensen. Hoor je, geen schrammetje hoor. David. Hij zegt, mensen, hier gaan we een gedenktekentje zetten. Sela maglikot. Het heeft wat te zeggen. Twee woorden. Het wordt die Sela. Twoord die Sela kunnen we meer tegen in de Bijbel. Ook vaak in de Psalmen. Het is afkomstig van het Hebreeëse grondwoord, die Shala. Welk eigenlijk rust betekent. Rust pauze. Daarom hebben sommigen het in de psalmen ook al zo genoemd als een rustteken in een lied. God geeft rust. Rust. En het woord dat verder dan er staat, maggelijk God, wil eigenlijk zeggen scheiding. God maakte hier de scheiding. Rust door de scheiding die God trok. Moet ik het u duidelijk maken, proberen. Denk eens aan de geschiedenis en Dothan. Dat daar de profeet gelegen is met een van zijn jongens. En daar in de morgen vroeg hij ondaan tot zijn heer komt en zegt: De Syriërs, met duizenden zijn ze om de stad Dothan. En dan gaat de profeet mee naar de muren. En hij zegt, heren, open nou die ogen, eens van die jongen. En toen deed de heren die ogen open en toen zag hij iets wonderlijks. Tussen de profeet Dothan en de inwoners en het machtige leger van de Syriërs zag hij een heerleger van God. En dat heerleger van God, dat zat zich tussen en had het leger van de Syriërs omringd. Sela Magelukot. Hier heb ik een muur gezet. Hier komt de vijand niet overheen. Hier komt de vijand niet... Ze staan er nog, kinderen, voor. Ga je leventje maar eens na, hoor. Sela Magelukot. Hier gaf de Heere de vrede. Hier liet hij zien tot hiertoe... en niet verder. Ja, in de benauwdheid heb gij... mij ruimte gemaakt... zing David... En gaat men die strijd niet overgegeven. En dan lees ik in die wonderlijke leidingen die God met de man aan zijn hart heeft. En ik vraag om het hart van Gods volk. Al durf je misschien helemaal niet zo te noemen. Sela. De God stelt rust. Rega God, Een muur. Tot hiertoe. Verder kan de vijand niet komen. Dan onder de toelatingen Gods. En de Heer verbreekt de aanvallen. En zullen ze straks in hevigheid terugkomen. Maar van die momenten in het leven. Dat de Heer het voor de zijne oplaat. Het wijst dat de Heer een bijzondere zorg over zijn gemeente heeft. Dat de Heer zijn volk voor zijn rekening genomen heeft. Dat gaat toch nog wat voor u voorlezen. Want vreemden staan tegen mij op. En tirannen zoeken mijn ziel. Zij stellen God niet voor hun ogen. De kerk kent ze. In hun eigen hart. In hun eigen leven. De vreemden, die tirannen. Die God niet voor hun ogen stellen. Maar zie: God is mij een helper. De Heere is onder degenen die mijn ziel ondersteunen. Hij zal dit kwaad mijn verspieders vergelden. Roeien uit door uw waarheid. Ik zal u met vrijwilligheid offeren. Ik zal uw naam, o Heere, loven, want hij is goed. Want hij heeft mij gered uit alle benauwdheid. En mijn oog heeft gezien op mijn vijanden. Sela, machelijk God. Tot hierdoor. De strijd, die zal blijven. De aanvallen zullen doorgaan. Maar ik zeg u, en ik zeg met insluiting van mijn leven. De kerk kent die plekjes, hoor. Dat ze dachten, nou het is afgelopen. En dan toch een wonderlijke rust. Om hun zaken in en bij God kwijt te raken. En dan met het volgende David zegt: Zet hem maar een gedenksteekje. Zela, Mogelijk God. Zij stelt een belofte voor de ganse kerk: door alle tijden en eeuwen. Hij zal zijn werk voor mij vollenden. En verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Amen. Eheren. Tot hiertoe heb u gedragen en gespaard en bewaard. We hebben een in ingrijpend deel van het leven van David overdacht. In de louteringen van het leven. Meer en meer komt openbaar Wat zich tegen hem keerde. Ach, in het begin hebben die tienduizenden gejubeld. Ze hebben het uitgezongen dat hij zijn tienduizenden verslaat. Later komt de scheiding. Klein deeltje blijft erover. Steeds meer valt er weg. In de nood en de dood van het leven... ...waarin u hem rijp voor het koningschap... ...komen de mannen van Kahila en de inwoners van Zef. Dan zullen er in het leven van David... ...nog vele komen die hem naar het leven staan. Ja, vreemden stekend hoofd omhoog. Ik zie die rannen samen spannen. Maar o oh God... Ze stelden u niet voor het oog. U hebt uw zaken gericht, Sela God. Hier staat een steen, hier staat een muur, hier staat een teken. Hier staat een bewijs dat ik de eeuwige, de onveranderlijke ben. Ik, de Heere, wordt niet veranderd. En daarom zijt je kinderen, Jacob's, niet verteerd. Uw kerk zal door lijden geheiligd worden door strijd naar de overwinning gevoerd worden. En u zult waarmaken, die voor zijn zijn meer dan die tegen zijn. Zegend ook deze lessen uit het leven van David aan onze ziel, tot sterkte van het hart, tot kroning van uw eigen leven. O God, dat we toch niet zouden behoren tot de inwoners van Zif die trachten uw volk te benauwen in een verbond met de hel... Maar geeft dat als arme verslagen, zondaren mochten uitgedreven worden tot hem. En.. ...tot hem kwamen alle man die u benauwd had... ...die een schuldijzer had... ...wie een bedroefd was... ...en die wet tot een overst over hem... ...wees met ons, leid ons over de wegen... ...die we gaan moeten... ...beveiligt ons en behoed ons... kroon met de zegen van uw verbond... ...wil ook verzoening doen over het tekort... ...van het werk van uw knecht... Heer wat een wonder... we die steentjes toch eens mogen zetten in ons leven... ...u hebt door wonderen ons bevrijd... ...die zingen we zijn verblijd... Houden van gebed, vernieuw het verbond in ons hart en leven, het op God te wagen, door alle strijd van het leven, om Jezus wel, amen. We zingen. 144, ook dat is gedicht in die tijd. Gezegend zij de Heer, die alle tijden, mijn rotsteen is, mijn handen leert te strijden, en tot de krijg mijn vingeren toebereidt, mijn hoge burg, mijn goede tierenheid, die mij bevrijdt. Mijn schild op wiens vermogen. Ik vast vertrouw wiens arm mij wil verhogen. De heerschappij aan roem en sterkte geeft. En die mijn volk aan mij onderworpen heeft. Het eerste van 144.